5 uur. NPO Radio 1, met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. Minister Hoekstra zegt dat hij paal en perk gaat stellen aan veelverdienende bankiers. En we zijn in Tiel, waar sommige inwoners het helemaal hebben gehad met arbeidsmigranten uit het Oostblok.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 Door de storing zijn alle vliegplannen van de afgelopen uren verloren gegaan. Daarom wordt er nu een noodprocedure gevolgd. Op Schiphol lijkt de overlast mee te vallen. In België kan maar één op de zeven vluchten vertrekken. De oorzaak van de storing is inmiddels gevonden. En aan het eind van de avond moeten de problemen verholpen zijn. Het kabinet onderzoekt manieren om de salarissen van topmensen van banken... via de wet aan banden te leggen. Aanleiding is de ophef over de loonsverhoging voor ING-topman Hamers. Die ging onder grote maatschappelijke en politieke druk uiteindelijk niet door. Minister Hoekstra van Financiën wil het beloningenbeleid voor de top... niet alleen aan de banken overlaten. Het is van groot belang dat we het vertrouwen in de sector herstellen. En eh, dat betekent vervolgens ook dat we eh, op een verstandige en zuivere manier moeten omgaan met beloningen. Dat is een hele belangrijke opdracht voor de bankaire sector. En met deze drie maatregelen willen we dat verder waarborgen. Hoekstra bekijkt of het mogelijk is dat bankiers worden verplicht om een deel van hun salaris terug te betalen... als hun bank staatssteun nodig heeft. En ook wil Hoekstra dat de salarissen in verhouding staan tot de maatschappelijke functie van de bank. De politie maakt zich bij het innemen van rijbewijzen... niet schuldig aan leeftijdsdiscriminatie, zegt minister Van Nieuwenhuizen. De NOS meldde zondag dat de politie ruim 200 rijbewijzen... van ouderen ten onrechte heeft ingenomen. Van Nieuwenhuizen wijst erop dat de politie in verre weg... de meeste gevallen terecht een rijbewijs inneemt. Zes mannen zijn veroordeeld tot zelfstraffen van 1 tot 3 jaar... voor het witwassen van bitcoins. Die hadden een waarde van miljoenen euro's. Volgens de rechter kan het niet anders dan dat de bitcoins... waren verdiend in het criminele circuit. Saudi-Arabië lijkt de verhoudingen met Israël te willen normaliseren. De Saoedische kroonprins zei in een interview... dat de Israëliërs recht hebben om vredig in hun eigen land te wonen. Dat is opmerkelijk omdat Saudi-Arabië de staat Israël niet erkent. Minister van Nieuwenhuizen geeft toe dat de inspectie... niet altijd kan optreden tegen geluidsoverlast rond Schiphol. Ze zegt dat er nieuwe geluidsnormen en handhavingsregels zijn afgesproken... maar dat die nog niet in de wet zijn verankerd. Totdat zover is, is het volgens Van Nieuwenhuizen onvermijdelijk... dat er soms meer geluidsoverlast is dan afgesproken. Daar wordt door omwonenden veel over geklaagd. Minister Van Nieuwenhuizen. Nou, dat is natuurlijk altijd afhankelijk van welke individuele bewoner je dat vraagt. Want het maar het is een breed, breed gevoeld ongenoegen, hoor, die, die overlast.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 In juli vorig jaar werden in een appartement in Amsterdam... de lichamen van een echtpaar gevonden. In Opsporing Verzocht worden vanavond beelden getoond... waarop te zien is hoe het stel thuiskomt... na een bezoek aan een dancefestival. Een uur later loopt een onbekende man naar hun voordeur. De politie vermoedt dat dit de dader is... en hoopt dat kijkers hem herkennen.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 Ja, het is normaal. Het wordt uh, ook iets drukker dan daarnet. En dat is ook heel normaal. 80 fielen staan er op dit moment. Uh, veel vertraging tussen Den Haag en Rotterdam. Maar ook in Rotterdam zelf is de drukte voelbaar. En uh, staan straten echt wel vast. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidsendam en Knop het Ketelplein. Door een kapotte auto. Een 14 kilometer file. En nog steeds meer dan een half uur vertraging. De A13 is weer vrij. Daar was een ongeluk met een paar auto's. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord- en Barneveld, een half uur vertraging. Weg is daar ook weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knopert-Waterberg en Duiven... 20 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en de bregseplein 25 minuten. En de verkeerslichten deden het niet op de A44 Amsterdam... richting Den Haag. Bij Leiden 10 minuten vertraging. Er zijn nog maar twee dagen superdeals. Kijk dus snel op bol.com of download de app...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 NOS NTR. Een Amerikaanse rechter gaat voor het eerst een vonnis uitspreken tegen een verdachte uit het mueller onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. How is the deze TV-presentator vraagt zich hardop af hoe het onderzoeksteam van Muller zal omgaan met mensen die liegen en mensen die willen meewerken. Mark Visser, Nieuws Co. En zij is niet de enige die zich dat afvraagt. Veel Amerikanen zijn benieuwd naar het antwoord op die vraag. En dat gaan ze vandaag horen. Want Alex van der Zwaan, een Nederlandse jurist... die nauwe banden heeft met voormalige campagnemedewerkers van Trump... kan u elk moment zijn vonnis van de rechter te horen krijgen. Correspondent Arjen van der Horst. Wat hangt hem eigenlijk boven het hoofd? In theorie vijf jaar cel en een kwart miljoen boete. Dat is de maximumstraf die staat op liegen tegenover de FBI. Maar Muller heeft als aanklager niet om een specifieke straf gevraagd. Dus de verwachting is dat hij er wel redelijk licht van zal afkomen. Misschien zelfs met een voorwaardelijke straf. En dat komt natuurlijk doordat Van der Zwaan samenwerkt met het onderzoek van Muller. Hij heeft een schuldbekentenis getekend. En in ruil voor die schuldbekentenis krijgt hij waarschijnlijk strafvermindering. Waar wordt hij van verdacht? All right. Alles draait hier om contacten die Van der Zwaan had met Rick Gates. Gates is een voormalige campagnemedewerker van Trump. Op een gegeven moment was hij zelfs de vicevoorzitter van Trumps campagne. Nou, Gates is zelf ook aangeklaagd. Hè. En ook hij heeft inmiddels een schuldbekentenis getekend. Nou, hij had een hele waslijst aanklachten aan zijn broek. Samenzwering tegen de Verenigde Staten. Witwassen van geld. Grootscheepse belastingontduiking. En dat had allemaal te maken met zijn werkzaamheden in Oekraïne. En dat is de link met Van der Zwaan. Van der Zwaan heeft in het verleden samengewerkt met Gates in Oekraïne. Dat was ook de reden dat de FBI geïnteresseerd was hem te spreken. Nou, in november vorig jaar werd Van der Zwaan voor het eerst verhoord... door de FBI. Toen verklaarde hij dat hij Gates voor het laatst gesproken had... in de zomer van 2016... Dat bleek later gelogen te zijn. Want Van der Zwaan bleek hem ook na de zomer nog uitvoerig gesproken te hebben. Sterker nog, hij had die gesprekken zelfs opgenomen op band. Nou, we weten niet de inhoud van die gesprekken... maar het zal je niet verbazen dat Muller daar alles van wilde weten. En die bandopnames zijn ook nu overhandigd... aan het uh, Rusland-onderzoek van de speciale aanklager. Want wat heeft hij daar dan precies mee te maken? Wat is die connectie daarin dan? Ja, dat is de kernvraag natuurlijk. Hè? Mueller is gesloten als een oester, lekt bijzonder weinig uit zijn onderzoek. Maar met de informatie die we nu krijgen, komt een steeds sterker beeld naar voren dat die activiteiten in Oekraïne een heel belangrijk onderdeel zijn van dit Rusland-onderzoek en ook dus de connectie vormen tussen Rusland en de Trump-campagne. Van der Zwaan werkte namelijk als advocaat voor de Oekraïense president Yanukovych, een Poetin-getrouwere die later naar Rusland zou vluchten naar de revolutie in Kiev. Nou, in die periode... werkte ook Rick Gates, die we al eerder noemden... en Paul Manafort voor Yanukovych. En je weet, Manafort en Gates zouden later samen overstappen... naar de Trump-campagne. Een van hun zakenpartners in Oekraïne was volgens Muller een man die een voormalige officier was... van de Russische militaire inlichtingendiensten. Nou, vorige week gaf Muller een memo vrij. Daarin staat dat Van der Zwaan verklaard heeft... dat uh, hij, Gates en die voormalige inlichtingofficier... meerdere telefoongesprekken hebben gehad in september en oktober 2016. Waarom is dit belangrijk? Nou, dit zijn de laatste weken voor de presidentsverkiezingen. Gates werkte toen dus voor de Trump-campagne. En Gates zou ook geweten hebben dat deze man, deze Russische inlichting... Uh, in officier, ook voor de Russische inlichtingendiensten werkte. En dat is het belang voor het onderzoek. Wie, wie is hij? Hij is een jurist, maar wie is verder, die Van der Zwaan? Ja, jurist, zoon van een Nederlandse vader en een Russische moeder. Groeide grotendeels op in België. Uh, daarna verhuisde hij naar Londen, uh, waar hij rechten zou gaan studeren. En na zijn rechtenstudie zou hij gaan werken voor het advocatenkantoor scannen. In 2016 uh, trouwde hij met de dochter van een steenrijke Russisch-Oekraïnse oligarch, German Khan. Dat is ook een vertrouweling van de Russische president Poetin. Maar hij kwam dus vooral in de vizier van Muller vanwege zijn werk voor dat advocatenkantoor, want dat advocatenkantoor werd ingehuurd door de voormalige Oekraïnse president Yanukovych. Yanukovych uh, had op dat moment een van zijn politieke rivalen laten vervolgen en Van der Zwaan werkte mee aan een rapport dat haar vervolging moest rechtvaardigen. Ja, en door dit werk kwam hij dus ook in contact met Rick Gates en Paul Manafort... en dus ook uiteindelijk zo op de radar van Robert Mueller. Zou je kunnen zeggen dat hij een kleine vis is... en juist meer de opmaat is naar veroordelingen voor grotere vissen... binnen dat Mueller-onderzoek? In ieder geval een kleinere vis dan Rick Gates natuurlijk en Paul Manafort. Want ja, Paul Manafort is de voormalige campagnevoorzitter van Trump... speelde dus een belangrijke rol... Maar uh, het beeld dat we nu vooral krijgen... Dat is dat die Gates misschien nog veel belangrijker is dan Manafort. Omdat Gates, uh, uh, in tegenstelling tot Manafort... Manafort werd halverwege de campagne ontslagen. Gates bleef werken voor Trump tot in 2017 aan toe. En uh, door de hele verkiezingscampagne... is hij uh, onderdeel geweest van de campagne. En het lijkt erop dat Gates een steeds belangrijkere schakel is gaan worden... in het Ruslandonderzoek. En van der Zwaan is natuurlijk... Een kleinere vis, maar wel een belangrijke kleine vis. Want dit, dit zijn schuldbekentenis gaat natuurlijk gebruikt worden... om ook uh, Gates te veroordelen. En uh, Gates heeft schuldbekend. Nou, En dat is heel belangrijk, want daarmee uh, geeft hij waarschijnlijk... ook informatie aan Muller over de Trump-campagne. En kan Muller zo verder helpen in het Rusland-onderzoek. Mocht er een vonnis komen dan in deze uitzending... dan hoort u dat uiteraard bij ons schoolstudent Arjen van der Horst, dank je wel. Het kabinet wil exorbitante salarisverhoging bij banken aan banden leggen. En daarom gaat de minister van Financiën drie wettelijke maatregelen onderzoeken... die moeten voorkomen dat banken hun topmannen opeens veel meer salaris gaan bieden. Politiek verslaggever Marleen de Roy. Wat gaat de minister, minister Hoekstra, onderzoeken? Ja, Het gaat om mogelijke maatregelen rondom de vaste beloning van de bankiers. Na de financiële crisis zijn er allemaal strengere wetten gekomen. Maar die wetten gingen vooral over de bonussen. En je ziet steeds vaker dat bankiers via een omweg... toch extra betaald krijgen nu. Dus dat gaat dan via aandelen of via... Een verhoging van het uh, vaste salaris. Het kan niet anders dat dit heeft met ING te maken. Ja, het zit nog vers in het geheugen. Ja. He? Ja, de raad <laughs> en hij Com zei toen al dat hij iets wilde doen. Dat Precies, hij daarover aan het nadenken Precies, had. en hier komt hij nu mee. Want ik neem even mee terug. De raad van commissaris van ING wilde de topman Ralf Hamers... toen een loonsverhoging van 50 procent geven... naar 3 miljoen euro per jaar. Ja. Mark, dat weten we. Er ontstond wat op over. Maatschappelijk, politieke ja. druk. Zoveel dat het uiteindelijk niet is doorgegaan. En dat de Raad van Commissarissen dat voorstel heeft ingetrokken. En als ik het goed begrijp, wil Hoekstra voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? Ja, ja het uitgangspunt van dit kabinet nu is... dat waar mogelijk, zegt ze er wel bij, hè, te voorkomen... Hmm. dat de belastingbetaler opdraait voor verliezen van uh, falende banken of misbeleid. En ook is het belangrijk dat het vertrouwen in de sector terugkomt, zegt Hoekstra. Het is van groot belang dat we het vertrouwen in de sector herstellen. En eh, dat betekent vervolgens ook dat we eh, op een verstandige zuivere manier moeten omgaan met beloningen. Dat is een hele belangrijke opdracht voor de bankaire sector. Dus u zegt eigenlijk om het vertrouwen te herstellen is wetgeving nodig? Uh, om het vertrouwen te herstellen zijn er een heleboel dingen nodig. En ik heb steeds gezegd, uh, natuurlijk heeft de, de banksector de afgelopen jaren een aantal stappen gezet. Maar we hebben tegelijkertijd ook echt nog een weg te gaan. Er worden drie maatregelen uh, onderzocht. Is het uh, vuist vanuit u? Wat mij betreft is het een belangrijke volgende stap. En de stap is geïnspireerd om het vertrouwen uh, wat de samenleving in banken moet kunnen hebben, verder te versterken. Drie maatregelen, die vuist, waar bestaat die uit Marleen? Ja, allereerst wordt er bekeken of het mogelijk is... of bankiers te verplichten een deel van hun salaris terug te betalen... als de bank staatsteun nodig heeft, dus in de problemen komt. Het idee is dat dan de bankiers persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden... als het, als het misgaat. Een ideetje wat ook al de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen opperde. Ook wordt er gekeken of banken een soort maatschappelijke toets moeten doen. En die toets checkt of de salarissen in verhoudingen staan... tot de functie van de bank... En er wordt gekeken of het mogelijk is om bankiers te verbieden... hun aandelen in de bank te verkopen. In ieder geval de eerste jaren. En zo is dan het idee dat er meer een lange termijnvisie ontstaat... bij die bankiers en dat ze wat verder denken dan, uh, dan een jaar of twee jaar. Maar goed, ik zeg er even bij, deze maatregelen worden onderzocht. Ook gekeken of het juridisch haalbaar is allemaal. Dus het gaat nog even duren. Ik moet ook denken aan Jesse Klaver, die zich ook meteen roerde toen het ja, in ING bekend werd, hè, dat salari, die salarisverhoging. Zeker. Jesse Klaver, die meteen ook met een wetsvoorstel kwam. Ja, spoedwet was dat toen. Hè? Ja, wel zo snel mogelijk, ja. hè, liever vandaag dan morgen. Kijkt de minister daar ook nog naar, naar dat wetsvoorstel? Ja, dat, dat wets, die spoedwet was toen niet meer nodig, want toen was het wetsvoorstel of de salarisverhoging van ING al van tafel. Maar toch, uh, GroenLinks gaat uh, moedig voorwaarts met dit wetsvoorstel. Uh, dat is, het gaat nog een stap verder hè, dan wat hier. Nu onderzocht wordt, die geeft de minister van Financiën een soort vetorecht dat alle loonsverhogingen van systeembanken eigenlijk eerst bij de minister van Financiën langs moeten. Die moet er dan een goedkeuring voor geven of niet. Nou, dat wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. Pas nadat het advies van uh, de ad Raad van State met een advies is gekomen, dan wil pas de minister van Financiën daarop reageren. Marlene Rooy, dankjewel. Gaan we even naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Erwin, hoe is bij Rotterdam? Ja, nog steeds heel erg druk, Mark. Op de A16 zijn twee dingen die file veroorzaken richting Breda. Tussen knooppunt de Brekseplein en Ridderkerk... staat door een vrachtwagen met lekker band 5 kilometer file... kwartiervertraging. Daarvoor, tussen knoopend Ridderkerk en knoopend Klaverpolder... bij de Moedijkbrug, een half uur vertraging. Er is een auto in de berm gereden, zijn twee rijstroken dicht. Vluchtelingen die van Turkije naar Griekenland vluchten... om zo Europa te bereiken, Dat kennen we sinds een paar jaar. Maar sinds kort is er ook een hele nieuwe groep die de vlucht waagt. Gulenisten uit Turkije. Dat heeft natuurlijk allemaal met die staatsreep te maken... van ja, anderhalf jaar geleden alweer. Eerst de Rolling Stones nu, met Brown Sugar. De Stones waren dat met Brown Sugar. We gaan het hebben over de grens tussen Turkije en Griekenland. Want die is sinds 2015 vrijwel continu in het nieuws. Vanwege de vele migranten natuurlijk. Die er oversteken naar de Griekse eilanden. Verder Europa in. Althans, dat was lang de bedoeling. Dat is in ieder geval voor een groot deel tot stilstand gemaakt. Eén um, plek die bleef vreemd genoeg buiten zicht. Maar wel degelijk een plek om te vluchten. Nu zelfs meer dan een jaar geleden. Cosplayant Lucas Waagmeester. Jij hebt die plek. Opgezocht. Waar ben je precies geweest dan? Ja, dat is inderdaad een plek die we de afgelopen jaren. waar we een beetje overheen hebben gekeken. Hè, omdat alle aandacht terecht ook gevestigd was op die eilanden. Euh, waar de kampen nog steeds overvol zitten. Maar keken we met z'n allen niet verder naar het noorden. Daar raken Turkije en Griekenland elkaar, de landsgrenzen. En eh, op die grens, eh, daar ligt een rivier. Die grens wordt gevormd door die rivier, de Evros, zoals Grieken die noemen. En die rivier die, die, die stroomt snel, is vrij wild water, echt een woeste delta. Maar je kunt daar oversteken. En dat gebeurt dus ook, eh, en dat gaat ook wel vaak goed... Maar het gaat ook regelmatig mis. Uh, internationale hulporganisaties zijn daar niet. Internationale media moeten wij dus uh, herkennen. Ook nauwelijks. Maar ja, het is wel degelijk een plek, net als de eilanden... waar leven en dood heel erg dicht bij elkaar liggen. Er gaat hier een verticale vrieskist open. Dokter Pavlos Pavlidis trekt een brankaar naar buiten. Die rolt op ons af... En daarop ligt een donkergroene zak met een rits aan de bovenkant. Met daarin het lichaam van iemand die de oversteek van Turkije naar Griekenland niet heeft gehaald. En die persoon is, zelfs voor de schouwarts Pavlidis, niet meer te identificeren. Right? Deze persoon is midden op de rivier de Evros verdronken. En het meestal van de Evros. En van de Ze in een het is in verre staat van ontbinding... en er zijn ook geen papieren of persoonlijke bezittingen gevonden. En dan gaat het weer terug de vriezer in en dicht. Dit is een verhaal dat zich hier al jarenlang herhaalt. Pavlidis heeft permanent lichamen in zijn vriezer liggen. Mensen die zijn verdronken, mensen die de overkant haalden... ...en alsnog zijn omgekomen van de kou. Vaak worden ze pas na weken of maanden gevonden... ...omdat het zo'n uitgestrekt gebied is hier. Op zijn stalen behandeltafel trekt Pavlides een grote kartonnen doos open... ...met allemaal plastic zakjes erin. En daarin zitten de persoonlijke bezittingen... ...die hij nog van de lichamen heeft weten te halen. kettingjes. Armbandjes. En ieder voorwerp, legt hij uit, is via een code gekoppeld aan het lichaam. Deze spulletjes zijn heel belangrijk voor mij, zegt hij. Juist omdat we voor de rest zo weinig hebben van deze mensen. Dus hij heeft hier bijvoorbeeld een kettingje met een ivoren kruisje eraan... en mocht een familielid dat ooit herkennen... Dan is er een eerste aanwijzing wie dit was. En om het dan echt zeker te weten, kan een familielid een vergelijking doen met DNA. En dan kan een lichaam zelfs na vele jaren nog worden teruggegeven aan de familie. Er Als een is, want die code op dat voorwerp is dezelfde code als op het DNA en op het graf hier ver van de rivier de berg in, waar de lokale mufti van dit gebied, imam Mehmed Damadolu, de anonieme doden, de ongeïdentificeerde lichamen, begraafd. Er liggen hier zo'n 400 mensen... en we proberen ze zo goed als we kunnen te begraven, zegt hij. Voor zover dat mogelijk is worden de lichamen gewassen... ze worden in een doek gewikkeld en gaan hier dan de grond in. Maar, zegt de Moefti, iedere keer als ik hier mensen begraaf... dan bid ik dat het de laatste zijn. Nou Lucas, daar bidt hij voor, maar tot nu toe zijn die oversteekpogingen... echt aan de orde van de dag. Is er iets te zeggen over aantallen? Maar omdat er geen hulporganisaties zijn en de opvang daar ook vrij rommelig is, um, meldt lang niet iedereen die oversteekt zich ook bij een officiële instantie. Veel mensen die het redden, die lopen uh, ja, gewoon door het land in. Naar nou, de eerstvolgende echt grote stad, Thessaloniki daar bijvoorbeeld. En, en daar verdwijnen ze in de massa aan migranten. Dus de lokale politie heeft eigenlijk alleen cijfers van degenen die het overleven en op een of andere manier in handen vallen van de autoriteiten sinds 1 januari 1400 mensen. Dat is toch echt heel flink. En de doden natuurlijk, die worden geteld. Nou, dat wisselt heel erg per seizoen, per periode. Maar op basis van die twee cijfers gaat de politie uit van een toename nu... van 128 procent ten opzichte van de eerste drie maanden vorig jaar. Dus dat is een, echt een ruime verdubbeling. Dus, dus dit is een plek die gevaarlijk is... waar smokkelaars levensgevaarlijke trucs uithalen... om mensen aan de overkant te krijgen... Maar waar desondanks dus de stroom uh, ja, flink toeneemt op dit moment. En wie zijn er dan die daar vooral oversteken? Weten we dat? Ja, een van de verklaringen die het, dat het zo toeneemt, dat is dat er een nieuwe groep mensen vlucht daar. Het zijn, uh, zij kiezen kennelijk op grote schaal voor de Evros, voor die rivier. Dat zijn. Turken. Turken die hun land ontvluchten. De meeste om te ontkomen aan vervolging hier. Uh, dat gaat dan bijvoorbeeld om gulenisten... Hè, die massaal vervolgd worden omdat de Turkse regering... ze beschuldigt van de mislukte militaire uh, coup hier uh, in 2016. En ja, Dat gaat echt om tienduizenden mensen. Veel van hen zitten nog niet vast... maar moeten in afwachting van hun proces wel hun paspoort inleveren. Mm -hmm. dus ze kunnen zij niet het dus pakken. Leggen. Nee. Nee, precies. En, en, de, die, die mensen die, die kunnen niet legaal weg en, en, en vluchten dus voordat hun proces begint Turkije uit eh, via deze route. Af en toe eh, zijn er natuurlijk ook wel berichten van eh, dat dat misgaat. In februari kwam er een gulenistisch eh, gezin om, twee kinderen ook, een bootje wat omsloeg, verdronken. Maar ja, verder gebeurt dat ook dat natuurlijk allemaal in de illegaliteit en, en, en is daar heel weinig harde informatie over. Het is wel duidelijk, dat blijkt toch echt wel uit meerdere bronnen, dat vooral die groep Turken, vooral die groep Gulenisten deze route de laatste tijd veel kiest. Dank, Lucas. Lucas Waagmeester. In Nieuwsuur vanavond om 10 uur op NPO 2... meer over deze populaire oversteekplaats van migranten... en vooral gulenisten. Zometeen kleine dorpen en steden... willen Poolse en Roemeense arbeidsmigranten weren. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur gaat over het referendum. Wordt het afgeschaft of juist weer ingezet?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 het vliegverkeer heeft in heel Europa last van een storing... in het systeem voor de luchtverkeersleiding. Ongeveer de helft van de geplande vluchten... kan daardoor vertraging oplopen. Aan het einde van de avond moeten de problemen verholpen zijn. Nederlanders moeten flink minder vlees gaan eten... zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De overheid moet volgens de Raad de vleesconsumptie terugdringen... omdat dat beter is voor het milieu. In het advies wordt gepleit voor een aangepaste schijf van vijf... en een duurzame landbouw met een kleinere veestapel. En Winnie Mandela krijgt een staatsbegrafenis. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft bekendgemaakt... dat de anti-apartheidsactivisten op 14 april wordt begraven. Op veel andere plekken in het land zijn dan herdenkingsbijeenkomsten. Winnie Mandela overleed gisteren, ze was 81 jaar. Mark, dankjewel Gerrit, Gerrit Hiemstra voor het weer hier. Het is eh, wat temperatuur betreft lente nu, maar niet wat de buien betreft. Maar die buien horen ook bij de lente, hè? Ja, dat is ook weer zo. Ja, zo kun je het ja. ook zien. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wil, Gerrit. Ik wil wel ja, even nee, het zonnetje zien. na dat snap ik. je krijgt alles in één pakket. Dus uh, zowel de zachtere lucht, waar we op dit moment in zitten... als de buien die op dit moment het land binnentrekken... vooral in Zeeland en in Noord-Brabant... En vanavond trekken die vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er kan onweer bij zitten, hagel en ook windstoten. Dus het kan wel eventjes flink wat, ja, wat water geven. Nou, in de loop van de nacht trekken die buien dan weg. Dan gaat het opklaren, er kan lokaal een mistbank ontstaan. En de minimumtemperaturen komen uit op zo'n 7 of 8 graden. En dat zijn toch vrij zachte, vrij hoge temperaturen. Nou, Morgenochtend uh, hebben we alweer nieuwe buien. Ook die komen vanuit het ja. zuiden. Die zitten dan vooral in het zuidoosten van het land. In de middag zitten ze vooral in het midden en in het noorden. Ook dan is er weer kans op onweer en op uh, hagel en ook wel weer windstoten. Dus ja, ook dat krijg je er alweer bij. Maar Wanneer gaat de zon dan de overhand geven? Ja, de zon die zal tussendoor ook wel even schijnen. Ja. De maximum temperatuur komt uit zo'n 12 tot 16 graden. is dus iets minder zacht dan vandaag. Ja. Maar goed, het verschil is niet heel erg groot. Maar de zon die krijgen we echt wel eventjes te zien. Maar ja. iedereen zit al naar het komende weekend te kijken. Ja, natuurlijk. Hoe, hoe wordt het dan? Nou, we krijgen eerst een paar droge dagen. Donderdag uh, misschien nog een buitje. Vri vooral vrijdag is een droge dag... Mm -hmm. Nog een frisse dag ook. Met uh, in de vroege ochtend nog temperaturen dicht bij het vriespunt. Dat komt gewoon omdat het helder is. Ja, de, omdat het uh, een de, hoge de, drukgebied ja, boven ja. ons hoofd hangt. Uh, maar dan het weekend, dan gaat de lucht uh, of de wind die gaat naar het uh, zuiden draaien. Dan krijgen we temperaturen in de orde van 18 graden. Het zal echt wel een keer 20 graden ergens worden. Maar zeker niet overal hoor. Nee, Ik denk uh, zo. Ja, ja, een graad of 18 gemiddeld zo. Nou, nou. Dat klinkt heel goed. Gerrit, dank je wel. Hoe is het op de weg? Daar is het nog niet zo goed, denk ik. Nou, het is uh, nu ongeveer op z'n drukste moment, Kijk. hopelijk. Met 110 files. De meeste drukte nog steeds bij Rotterdam. En ook bij Utrecht uh, is het druk. Van Utrecht richting Duitsland op de A12. Tussen Knoop het Waterberg en 7 naar 11 kilometer file. Op de A16 Rotterdam-Breda staat een kapotte vrachtwagen... nog altijd bij Knoop het Ridderkerk. Dat levert een kwartier vertraging op. En nog meer vertraging, want tussen Knoop het Ridderkerk... en de Moedijkbrug staat 8 kilometer file door een ongeluk de weg is weer vrij. De vertraging nog een half uur. Op de A20 aansluitend richting Gouda staat een file daarom met een half uur vertraging. Dat is tussen Schiedam en Knooptebrechtseplein. En elders op de A28, Amersfoort richting Groningen. Tussen het Harde en Afrit Omme, 11 kilometer door een ongeluk. Een half uur vertraging, de weg is vrij.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 Zes over half zes. Diverse gemeenten willen de huisvesting van arbeidskrachten uit Oost-Europa beperken. Vooral huizen waar soms acht tot twaalf Polen of Roemenen zitten, zullen eraan moeten geloven. Want de overlast voor de buurt is niet meer te verkopen, wordt gezegd. Jeroen de Jager ging op onderzoek in Tiel, waar tussen de vijf en tien procent van de bevolking inmiddels uit Oost-Europa afkomstig is. U kent de buurt hier een beetje? Ik woon hier schuin tegenover. En hier in deze buurt veel Polen? Heel veel. Heel veel. Ja. Je ziet het ook hè, wel aan de auto's die hier ja, staan. Ja, ja, ja. ja, ja. Wel, het is hier. Dit is echt een Poolse buurt. Je hebt hier ook nog wel een paar Poolse supermarkten. Maar ja, ik heb er zelf geen last van. Want mensen die ernaast wonen en zo. Ja, ik kan me wel eens voorstellen. Hè. Het zijn wat jonge lui die een beetje... Ze houden wel van een borreltje en een blootje. Dus dat is, wil nog wel eens geluidsoverlast geven. Ja, maar voor ja. de rest werken ze allemaal hard natuurlijk. Is dat aantal polen de laatste jaren ineens ja. flink toegenomen? Ja, schrikbarend. Ik zal eens even kijken. Een vriend van mij die woont om de hoek. Okay. Die woont Deze er precies laag. naast. Waar? In dit huis? In dit, dit Deze huis. twee? Ja. ja, en hier woont een vriend van mij naast. Ik zal kijken of die okay, thuis, kijk. is. Ja, thuis is. Ja. Ja. Dit is die zijn auto. Hai, Jeroen. Jeroen de jager. Kom maar. Onder op de kant. In dat pand. naast u, hoeveel mensen wonen daar? Ja, ik denk... Uh, ja, het is niet duidelijk. Dit kunnen de acht zijn, maar ik denk dat het gemiddeld zo'n beetje... Ja, tussen de acht en de twaalf... Uh, best veel? Dat is best veel, ja. ja. En hoe lang is dat al? Ja, dat is al zeker um, twee jaar. En heeft u er last van, overlast? Ja, overlast. Toch wel, ja. Wat dan? Nou ja, in, in alles uh, gewoon uh, lawaai. Als je s'avonds in huis zit ook, uh, je hoort gewoon de muziek die ze aan hebben staan. En de ruzies die ze hebben. Vooral zomers natuurlijk, als ze hier buiten zijn. Uh, ja, toch uh, blauw uh, uh, Veel drank. En uh, het enige wat je dan hoort is kurva, kurva, kurva. Wat betekent dat? Ja, dat betekent uh, zoiets als uh, hoer of... Uh, ja. yeah. Onprettig? Onprettig, ja. Hmm. En met parkeren in de straat is ook vaak een probleem. Hmm. Veel auto's, uh, ze hebben allemaal een, een, een eigen autootje. Ja. En uh, wij kunnen ei onze eigen auto bijna niet meer kwijt in de straat. Ja. Vandaag lezen we in de krant: uh, de gemeente wil het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa in hun huis en het aantal huizen in hun straat beperken. Ja, beperken ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat dat een goede zaak is. Uh, sowieso niet meer uh, dan één huis in, in, in de straat, bijvoorbeeld. Uh, hmm. Maar als je hier kijkt, hier heb je ook al meerdere huizen in de straat. Hmm. Ja, en het is toch uh, ja, de overlast. Het is verre vuil, uh, vuile Zing zakken. Zingen we dat hier? Vuile, vuile zakken die ze buiten zitten. Oké, okay, nou bedankt dat u in ieder geval uw verhaal wilde doen. Ja. Met mijn Poolse tolk verkast naar het centrum van Tiel... naar Polo een Supermarkt. Poolse smaak, waar de Polen hun boodschappen komen doen. En hier spreken we twee jongens in een golfje. We hebben net hun inkopen gedaan. Wat hebben jullie net gekost? Want jullie zijn net bij de supermarkt geweest. Klep, uh, ja. uh, pivoen, boekje jongen. Brood bier, en bier. Brood en bier, nou <laughs> belangrijk. hier nu drie maanden hier. Uh, met hoeveel mensen wonen jullie in een huis? Zet uh, hem af op. Met zeven mensen. Met zeven Met zeven mensen. mensen. Want dit verhaal gaat over dat gemeenten meer regels willen maken... om niet te veel polen in één huis en niet te veel polen in één straat te hebben. Snappen nee. jullie dat? Dat jullie wel eens overlast kunnen veroorzaken voor, voor mensen die er al wonen? Nee, nee, nee. No, weekend? Nou, we proberen van niet, maar soms in het weekend natuurlijk, dan draai je een beetje muziek harder en drink je wat biertjes. Ja. Wat zou je ervan vinden als je maar met vier mensen in één huis uh, zou mogen wonen? Nee. Ja, dat heb je bijvoorbeeld in Dat mensen. Ja, dat is je Nou, Dat zou prettiger zijn, dan zou dat rustiger zijn, hadden we meer ruimte, maar met, met z'n zessen is ook oké. Okay. Ze scheuren er werkelijk van door. Met een enorme snelheid. Dus uh, nou ja, bij deze is in ieder geval hier de overlast bewezen. Vanwege de overlast en het aantal klachten... wil het bestuur van Tiel binnenkort maatregelen nemen. Hans Beenakker is sinds zes jaar burgemeester van Tiel. Jeroen Jager vroeg hem wat hij in die tijd heeft zien veranderen in zijn gemeente. Nou, wat je wel ziet, met name de laatste jaren, de laatste jaren... is de enorme toename van tijdelijke arbeidsmigranten... Eh, midden-oost-Europese landen. Het heeft denk ik te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Waar in het verleden arbeidsmigranten vooral in de tuinbouwrechten... en ja, vooral in de omliggende gemeenten zeg maar, op bedrijven gehuisvest waren, zie je nu hier in de stad veel woningen die opgekocht worden en panden voor wie? arbeidsmigranten. Door uitzendorganisaties, maar ook door particuliere eigenaren. En daar wonen arbeidsmigranten die eigenlijk ook in heel veel andere sectoren werken. Dus je moet denken aan de bouw, de logistiek, ja, waar gebrek aan arbeid is. En hoeveel duizenden zijn dat er in, in Tiel? Nou, inschatting is dat het zeker wel zo'n 5 is. 2.000 tot 3.000 schatten we in, misschien zelfs wel meer. En krijgt u signalen van, uh, van Tielenaren dat er overlast veroorzaakt wordt? Ook doordat sommige panden te vol zitten, te veel mensen? Ja, zeker. We krijgen toenemelijk uh, klachten daarover. Ik moet je voorstellen, in een woonwijk... Uh, ja, als er achter uh, arbeidsmigranten naast je komen wonen in een, uh, ja, in een kleine woning... Ja, dan geeft dat wel een hele andere dynamiek dan een gezin. Ze hebben acht auto's bij zich over het algemeen. Als je koud parkeren, dan geeft het al overlast. Ze hebben ook een andere werk ritme. Werken op verschillende tijden, vertrekken komen aan. Dus het, uh, ja, het geeft wel toenemende overlast. En dus, wat moet er gebeuren? Wat wilt u dat er gaat gebeuren? Een aantal maatregelen. Eén, handhaven op de panden die we kennen. Dus uh, met name brandveiligheid en overlast. Ja, wat wilt u uh, uiteindelijk beperken van het aantal migranten in één huis? Ja, we willen in ieder geval uh, zorgen dat we uh, op basis van die vergunning dat we dat gaan beperken. En een normale woonhuis moet je denken zo rond een uh, kleinere woonhuis rond de vier maximaal. Grotere panden kan misschien iets meer. Wat we ook gaan vaststellen, willen we ook regelen... dat er bijvoorbeeld in één straat niet meer dan twee panden... Eh, voor arbeidsmigranten verhuurd zijn. Ja, en dan hoopt u dat? Dat er meer balans komt in de stad. Want er, kijk, er is behoefte aan arbeidsmigranten. We hebben ook een vrij verkeer van personen natuurlijk in de EU. Dus daar is niks mis mee. Maar de balans is zoek? Maar de balans is zoek. In sommige wijken? In sommige wijken en in de binnenstad. Dus uiteindelijk in aantallen zullen er minder... arbeidsmigranten in Tiel terecht kunnen? Ja, naar de toekomst toe zal de, to de instroom echt worden verminderd. Oh, dus burgemeester Beenakker van Tiel tegen onze slaggever Jeroen de Jager. Kans is groot dat u het gebruikt om muziek te luisteren, maar vanaf nu kan er ook in worden gehandeld. Sinds half vier Nederlandse tijd is Spotify een beursgenoteerd bedrijf. Contact nu met onze NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, hoe doet het? Aandoen we het momenteel? Nou, het staat stil, want oh. de handel is nog niet begonnen. Oh. Um, ja, het, het lijkt erg populair te zijn. Dat zien we ook wel een beetje aan de ontwikkeling van de koers van het aandeel. Want er zijn natuurlijk al wel speculaties over hoeveel het dan waard wordt in zo'n aandeel. Dat leek eerst 132 dollar te worden, maar het lijkt nu af te koersen op 145 tot 155 dollar. En het zou dan weer leiden tot een beurzenwaarde van om en nabij de 25 tot 27 20 miljard dollar. En waarom wil Spotify dit? Is dit om geld op te halen? Nee. We dus zagen vorig jaar bij Snapje dat dat wel het geval was. Hè? Omdat ze, nou ja, ze hadden geld nodig om verder te kunnen uitbreiden. Maar in dit geval gaat het vooral om de huidige aandeelhouders van Spotify... Uh, ja, de mogelijkheid te geven om te cashen in feite. En uiteraard om zo te kunnen doorgroeien. Want Spotify is nog altijd verliesleidend. Hoe gaan ze proberen ja. dat, dat op te lossen? Nou ja, een van de dingen waar naar wordt gekeken... en wordt ook de Amerikaanse media gemeld... is dat ze uh, in de toekomst betere contracten willen afsluiten... met de platenmaatschappijen en met artiesten zelf. En een van de dingen uh, is natuurlijk dat Spotify heel groot is. Het is de grootste muziekdienst ter wereld. Nou, dat moet je een, een goede positie geven in onderhandelingen. Daarnaast hopen ze ook dat ze kleinere, nieuwe artiesten... misschien direct aan zich kunnen binden. Dus tussen de ja, tussen, tussenkomst van een platenlabel in feite. Wat allebei de partijen goed zou doen. Hm. Daarnaast is Spotify natuurlijk niet de enige muziekdienst. Apple Music, geduchte concurrent. Heeft de muziekdienst daar veel van te vrezen? Ja en nee. Aan de ene kant wel. Want Apple Music het is van Apple. Uh, daar zit heel veel geld achter. Want Apple heeft een gigantische oorlogskas. Dus voor hen is het minder erg als ze geen winst maken op Apple Music. En voor Spotify is dat toch een probleem. Want ze moeten op een keer winst gaan maken. Maar Spotify staat er wel heel goed voor als het gaat om het aantal gebruikers. Maar het is wel zo dat in Amerika toch een belangrijke markt voor zo'n muziekdienst. Uh, Apple Music mogelijk Spotify uh, deze zomer gaat inhalen. En dat is toch wel pijnlijk voor het bedrijf. En of het een succes wordt, dat is natuurlijk ook de vraag... bijvoorbeeld wat jij net noemde Snapchat. Dat was niet meteen een succes. Nee, nu is Spotify uh, natuurlijk wel uh, groter in een bredere groep mensen. Snapchat moet het vooral hebben van de tieners. En Spotify wordt eigenlijk door alle lagen van de bevolking gebruikt. Hm. Dus het is vooral de vraag of ze genoeg mensen weten over te halen... om te gaan betalen voor Spotify. Nou, we wachten het af we gaan we zien uh, wanneer het begint... dat we ze echt gaan handelen in dat aandeel Spotify. NOS-techredacteur Nando Kastelein. Dank je wel. Verkeersinformatie bij de AWB. Erwin De Hart. Ja, het is uh, gedaan met het hoogtepunt. Het is ja. nog steeds heel druk, maar bijna 100 files. Maar het wordt minder en minder gelukkig. Nog steeds de grote drukte bij Rotterdam. Zeker op de A16 richting het zuiden. Ook bij Amsterdam is iets gebeurd nu. Op de A10 Watergaasmeer Koenplein tussen afrit Amsterdam Centrum en Osdorp. 8 kilometer door een ongelukte rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Almere Gorkum is de rechte rijstrook dicht. Bij Knoop het Lunette, 9 kilometer en een kwartier vertraging. Hebben we daar, dankjewel. En sterkte in de file. Jongeren en Poëzie. In Amsterdam wordt vrijdag een prijs uitgereikt voor jonge taalvirtuozen. Schrijf je vrijheid. Nu eerst ABC met All of My Heart op NPO Radio 1. Once upon a time when we were friends. I gave you my heart. The story ends. No happy ever after. Now we're friends.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 Dat was ABC met All of My Heart. Testing, one, two, one. Wandeling door het culturele landschap... brengt ons vandaag op het pad van de literatuur. In podium Mosaïek in het Amsterdamse Bos en Lommer... vindt vrijdag de finale plaats van de schrijfwedstrijd Schrijf Je Vrij. Een wedstrijd voor kleurrijk, aankomend schrijftalent... van tussen de 16 en 35. In onze uitzending spreek ik met presentator en auteur... Meltem Alderji. Goedemiddag... Goedemiddag, hallo. hallo Celie. Ik moet ze even verbeteren. Oh ja, halle, okay. hallo Celie. Ja, Oké, ik probeer het zo goed mogelijk. Maar Halla ja. Celie, dat ja. is eigenlijk heel makkelijk. Dat begrijp ja, het ik begrijp niet waarom ik er makkelijk. zo ingewikkeld van maak. Maar, voor, ja. <hijft> maar, maar, maar ja, dat, vertel, waarom dat, doe je aan dit project mee? Nou, precies om dit. Omdat ik denk dat uh, namen zoals uh, die van mij uh, en schrijvers uh, of auteurs zoals ik uh, nog terrein te winnen hebben binnen de literaire wereld. Uh, en ook uh, nou ja, als auteur. En uh, ik werk hier heel graag aan mee om een podium te geven dus aan stemmen uh, en verhalen die te weinig gehoord worden. En hoe ja, ver? Ja. Ja, omdat ik denk dat er uh, ja, best wel wat verhalen zijn... Uh, zoals ook uh, waar mijn boek over gaat. Um, waar gaat je boek uh, over? Het uh, gaat over de familie, mijn familiegeschiedenis... Uh -huh. en het ontstaan van het Midden-Oosten en uh, Turkse Republiek. En dat soort verhalen. En, en ook uh, over de Eerste Wereldoorlog. En dat speelt niet heel veel in Nederland. Dus dit soort verhalen uh, ja, mogen ook gehoord worden. Uh -huh. um, en ik denk ook toegevoegd worden aan een literaire kanon in Nederland... Want de Eerste Wereldoorlog is inderdaad... Ja, als we het hier over de oorlog hebben, gaat het eigenlijk altijd over de Tweede. In België is dat al heel anders, want daar hebben ze de Eerste ja. Wereldoorlog uh, natuurlijk echt meegemaakt. Ja, um, klopt. En dit is dan ook nog eigen geschiedenis van het Midden-Oosten natuurlijk. Ja, ja, mijn opa heeft, was ooggetuige van uh, verschillende uh, fronten. En nou ja, slagen eigenlijk, veldslagen en zeeslagen. En, in uh, Gallipoli, in Palestina en Cairo. En uh, ja, dat, dat zijn verhalen die je niet zomaar hoort. En sowieso ook Turk, Turken zelf ook niet hoor. Want uh, ik heb dit verhaal uh, via zijn memoires uh, in handen gekregen. En mogen lezen en vertalen. En het was ook geschreven in het Arabisch. Maar uh, nou, dat is de reden dat ik dus heel graag aan Agora Letter. Uh, eigenlijk het kindje van Hussein Cullens, die uh, onderweg is, maar <laughs> nog niet hier of niet is. Of is. Okay. Uh, de, ja, dat voorzitter, was de organisator, ja. he, begrijp ik. Ja, de ja. organisator ja, ja. en de initiatiefnemer al sinds 2012. Mm -hmm. um, die dit heeft opgezet om uh, talent... Uh, nou ja, met, met namen zoals die van mij, uh, die je niet veel hoort... Uh, een podium te geven. Um, en nou ja, een duw in de rug eigenlijk. En wie ja. mogen er dan meedoen? Ik zei al, 16, tussen de 16 en 35 jaar... Geval. dat is een voorwaarde. En wat ja, nog meer? Ja. Nou, best wel, uh, volgens mij best wel een brede hè, leeftijdscategorie. Ja, zeker. Um, uh, nou, je mag meedoen als je proza schrijft of poëzie. Uh, we hebben ook, uh, dit is de eerste keer dat we dit organiseren... Um, en we hopen dat er nog vele volgen. Uh, dus uh, voor nu hebben we uh, ook internationale gasten. Bijvoorbeeld Gürsha Elikbank uit Turkije. Uh, ze is de eerste fantasy schrijfster in Turkije. Um, en die zal komen vertellen wat vrijheid voor haar betekent. Mm -hmm. Volgens hebben we ook Ozan Aydon. Bijvoorbeeld de Nederlands kampioen uh, Slam Poetry. Van dit jaar. Uh, die zal uh, wat zeggen. Wat is dat en... Slam Poetry? Kun je dat uitleggen? Slam Poetry. Yeah. Ja, dat is eigenlijk... Um, nou ja, poëzie, maar dan geperformd. Uh, uh, dus niet, niet uh, opgeschreven per se, maar uh, op podium uh, verteld. Uh, ja. En in een soort van een, uh, bijna een rap-achtig. Ja, per ja. Sé, lijkt Het lijkt <laughs> erop rappen, daar, maar daar lijkt het een beetje. Ja, ja maar het gaat dan wel over, uh, nou ja, wat substantieels. Uh, ja, niet over Mercedes dit... en uh, andere nee. auto's, nee. <laughs> nee, <laughs> nee, niet per se, nee, nee. nee. <laughs> Mag wel, maar dan wel op een kunstzinnige manier. Uh, dus um, ja, en, en we hebben natuurlijk de genomineerden... en we gaan de winnaars bekendmaken. We hebben uh, juryleden, vrouwtje uh, Santing, en dat is Janan Jamoer en Aziz Aynan, um, en die hebben... Uh, hele moeilijke taak gehad. Uh, want we hadden best veel inzendingen... waar we heel blij mee zijn. Mm -hmm. En we hebben ook toegewerkt... Uh, nou, we, zijn, we zijn eigenlijk sinds september al bezig met deze avond. Uh, dus ik heb uh, schrijfworkshops gegeven op diverse scholen. Um, en uh, nou, zo hebben we dus jongeren proberen te, uh, ja, te trekken... en aan te moedigen om ook te schrijven. En uh, dat is wel nodig, want als je dan echt in zo'n klas bent... dan hoor je dus dingen die je niet... Uh, ja, altijd hoort. Kun je daar dus een voorbeeld van leuk. geven? Nou ja, bijvoorbeeld een jongen die vertelde over uh, zijn vader die was, um, of nou, sorry, zijn grootvader. Zijn grootouders waren. Uh, hoe heet dat ook alweer? Met, met zeg maar de, de uittocht naar Amerika meegegaan. Ja, en ja. die had op een veerboot uh, dus van Nederland naar Amerika dus allerlei dingen meegemaakt. Uh, maar ja, dat verhaal moest nog natuurlijk nog uitgewerkt worden. Nou ja, dit soort uh, uh, verhalen. of... Um, ja, wat hebben we nog meer? <laughs> ik kan nu niet echt zien. Maar dit was wel een van de verhalen. Maar het zijn echt vader die, echt... Hè, die, die ook dan... Uh, uh, uh, want in families wordt er gesproken over een eigen familiegeschiedenis? Of is dat juist iets wat je uit je ouders of grootouders moet trekken? Ja, ik heb dat, ik, ik, mijn uh, insteek was wel... Van ga eens met je oma of je opa praten uh, als, ze er, als ze nog leven. En probeer achter te komen waar ze niet over willen vertellen. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of andere onderwerpen. Mm -hmm. um, en probeer daar een beetje achter te komen... van wat, het, wat de verhalen zijn. Want um, uh, ja, anders gaan die ook gewoon um, verloren. En uh, ja, net zoals bij mij, als ik geen memoires had uh, gekregen... of ontvangen via mijn vader... dan wist ik nooit wat mijn opa allemaal had meegemaakt... Uh, en, en uh, nou ja, hoe turbulent en gewelddadig de geschiedenis van Turkije was. Uh, dus dat zijn hele waardevolle uh, ja, verhalen, vind ik. En ook om uh, jongeren, denk ik, uh, bewust te maken... van nou, wat, wat is het allemaal gebeurd uh, vroeger? Want uh, weet je, we zijn niet zo geïnteresseerd in geschiedenis, <laughs> merk ik. Nee. Uh, maar ja, om vandaag te begrijpen... heb je soms wel uitleg nodig en context. En, en waar uh, je vandaan komt, om dat echt goed te weten... Ja, waar je vandaan komt waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn, ja. En ook om dat te delen met, met andere Nederlanders... die, wat je aan het begin al zei, dus niet, niet hier veel over weten. Gewoon dat het niet op, op school wordt gegeven, bijvoorbeeld. Ja, ik vind het wel. Um, nou ja, ik, heb, ik heb zulke mooie reacties gekregen van, uh, uh, de, van mensen op lezingen over nou ja, mijn boek. En uh, dat ze echt uh, to totaal niks wisten van uh, wat er in het Osmaanse Rijk allemaal was gebeurd. Uh, nou ja, waar, waarom alle conflicten die er nu zijn bijvoorbeeld... Uh, in Syrië en, en uh, nou ja, Irak, uh, hoe dat is ontstaan. Moet je en... leren het beter door uh, te begrijpen als je die geschiedenis kent? Als je die geschiedenis kent, ja, dan weet je uh, waarom die grenzen zo raar zijn. Daar zo recht uh, getrokken, alsof er al lineaal is geplaatst. En, uh, maar dat is dus ook zo, uh, bijna. En, en dat daar uh, andere machten speelden dan dat de bevolkingen zelf... Uh, een, een, um, nou ja, uh, iets te zeggen hadden over uh, waar ze wilden wonen of hoe ze wilden wonen met wie. Dus, um, en voor jou ja, om zo'n dus... avond te <laughs> presenteren, hoe, hoe is dat? Ja... Uh, Heel spannend. Het is elke keer heel spannend. Um, en ik heb hier ook geen opleiding of cursus voor gedaan. Dus uh, ja, ik leer gewoon door het te doen. En, um, en, en dat geldt ook voor de jongeren die dan uh, gaan optreden. En uh, uh, je moet denk ik als schrijver of als dichter... is het niet meer voldoende om alleen maar te schrijven. Je moet ook echt performen um, en publiek bereiken en raken. Dus, uh, en, en ja, dus, ik vind het heel leuk. Ja, we uh, gaan dus het iedereen er, we moet gaan komen naar Podium Vrijdag, Podium in de Amsterdamse Bos <laughs> 8, 8, en Lommer van ja. 8 uur. Er zijn nog kaarten. Ja. Hartelijk dank, ja, organisator. Kaarten, bedankt. Die hoorden we niet, maar wel de schrijver nee. en de presentator dus van de avond. Meltem Halleseli, dank je wel. NTO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in